Laat Toe, een spel van Charles Chilton, vertaald door propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond het negende deel, Jeff en Jimmy op verkenning. Toen ons ruimtevaartuig, de pionier, op Mars was geland, zagen wij al spoedig een hele vloot Martiaanse vliegende bollen verschijnen. Onder hun invloed raakten wij het bewustzijn kwijt. En toen wij weer bijkwamen, ontdekten wij dat wij opgesloten waren in een donker vertrek. Wij onderzochten onze gevangenis zo goed mogelijk en vonden in de zoldering een raam waardoor wij konden uitkijken. Tot onze verbazing zagen wij Mars als een grote maan aan de hemel staan. Hieruit meende wij te moeten opmaken dat wij tijdens onze bewusteloosheid waren overgebracht naar een van de beide manen van Mars. Bij voortgezet onderzoek van onze gevangenis, ontdekten wij plotseling een onbekende die op de grond lag. Hij leefde wel, maar was volkomen buiten bewustzijn. Ik legde hem op een van de vier bedden die zich in het vertrek bevonden. Wij besloten om beurten de wacht te houden. Telkens zouden twee man slapen, terwijl de beide anderen de onherbergzame wereld daar buiten gadesloegen. Terwijl Jimmy en ik de wacht hielden, hoorden wij opeens vreemde geluiden, waarop er voor ons uit kijkraam een luik dicht ging. Even later bleek tot ontsteltenis van Jimmy dat de onbekende was opgestaan en door het volkomen donkere vertrek rondwaalde. Ik slaagde erin de kooi van Jeff te vinden en wilde hem wekken, maar kwam tot de ontdekking dat hij verdwenen was... Daarop werd Mitch wakker... en op datzelfde ogenblik klonk weer dat vreemde geluid. Hé, hey, daar hebben we weer. Weer is iets anders op geluidsgebied. Oh. Wat is dat, Jimmy? In de dan? Ah. wat is er toch aan de hand? Ah, ben je wakker, Mitch? Ben je wakker? De hemel, zeer dank. Zet Jimmy, huh? waarom ben je teruggekomen? Wat? Nou, ik, ik, ik, ik, ik moet in een kringetje hebben rondgedraaid. Ik ben weer op, terug op het punt van uitgang. Maar Blijf dan maar hier. Wat was dat voor een geluid, dokter?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 Kijk maar eens naar de vloer. Hij is opeens verlicht. Gedeeltelijk tenminste. Een ronde plek. net een doorschijnend mangap. Maar het is een mangap. Ik kan erdoor naar beneden kijken. Ja? Ja, dokter. Dat moet de toegang tot dit vertrek zijn. En... Lieve hemel. Dat ding gaat open. <hijs> Gelukkig. Dat geluid is tenminste weer opgehouden. We kunnen Oeh. tenminste wat zien. Pas op, dokter. Ik kom naar beneden. Blijf uit de buurt van die opening, Jimmy. Alleen maar even kijken, dok. Ja, doe dat nog niet. Blijf er een eind vandaan, totdat we zeker zijn dat het geen kwaad kan. Zeg, wat is er eigenlijk met Jeff? Is hij zomaar verdwenen? Ja, Mitch. Oh, oh. Wat, wat is er, Jeff? Kijk, kijk daar eens tegen de wand. Die kalkulum. Oh. Nee, maar. Dat, dat is Frank Rogers. Frank, ja, wat wil hij? Waarom stijgt hij me zo lang? Mitch. Zoek jij verder naar Jeff. Dan zal ik, het, uh, zal ik me met Rogers bezighouden. Ja, dat is goed, ja. Uh, en uh, zoek jij mee, Jimmy. Maar blijf uit de buurt van het gat, hoor. Ja, dat Waar zit je nou ergens, Mitch? Hier, Jimmy. Bij de kooi van Jeff. Huh? Heb je nog gevonden? gevonden? Nou, ik, ik, ik begin toch pas te zoeken. Dit is toch de kooi waar hij ingelegen heeft, niet? Huh? ja. De dokter en ik stonden in de kooi, bovenop op de uitkijk. Nou, hij ligt er in alle geval niet in. Nee, dat heeft de dokter al geconstateerd. Zeg, wacht eens even. Kijk eens even. Wat? Daar, daar, hij ligt hij ligt onder zijn kooi. Rijt, hoe komt hij daar nou terecht? Hij slaapt nog als een blok. Trek hem eronder uit en leg hem weer op bed. Ja, we Kom op. Zo. Ja, we gaan op. Hé. Hey. Ja, Jeff. Jeff. wat wakker, Jeff. Hoe kan hij er nou zomaar uitvallen? Ja, weet ik dat. En het gekste vind ik nog dat hij er niet eens wakker van, van geworden is. op aarde zou hij er wel wakker van zijn geworden. Maar hier, bij die geringe zwaartekracht... moet hij zo zachtjes omlaag gespeest zijn dat hij er niks van gemerkt heeft. En achteraan is alles behalve prettig onder die kooi. Zo? Hij weegt toch bijna niets. De vloer moet niet veel harder aanvoelen dan een matras. Jeff! Jeff! Wat nou wakker, Jeff! Hoor je me niet? Ah, gelukkig. Daar komt hij al. Hé, hey, oude ja. jongen. Hoe is het er nou mee? Hé? Ja, wat is er? Waar komt al dat licht vandaan? Alles in orde, Jeff. Ja, best. Waarom? Ja, we dachten dat we je kwijt waren. Ja, je, je lag onder je bed eh, en in het donker konden we je maar niet vinden. Het is, het is toch helemaal niet donker. Goed, wat je gaat Wat is dat? Dat man gaat hij. Ja. Oh, dat is net opengegaan. Het, uh, het licht komt van beneden. Wat is dat dan beneden? Weet je niet, we hebben er nog niet gekeken. Zeg, maar waarom niet? Waar is de dokter? Aan de andere kant van het vertrek. Die man die we gevonden hebben, bleek Frank Rogers te zijn. Frank? Ja, Jeff. Hij is bijgekomen en de dokter is nog bij hem. Ja, kom eens aan. Hey, ga eens opzij, Jim. Laat me zeggen. Frank, Gelukkig dat ze je, je gevonden hebben, Jeff. Hé, hey. Hey, dag, Frank. Weet je nog wie ik ben? Wat zijn uw orders, Captain? Hij weet heel goed wie je bent, Jeff. Maar hij is nog meer, of meer in de war. Huh. Nog aangepast, bedoel je? Ja, maar niet diep, lijkt me. Zo even deed hij nog heel gewoon. Maar je moet hem toch nog steeds zeggen wat hij doen moet niet? Ja, ik ben bang van wel. Huh, huh, huh. Maar hoe is hij eigenlijk hier terechtgekomen? Het laatste wat we van hem hoorden was... dat hij zich in een van onze trucks bevond... onderweg van de Poolbasis naar het mare Australis. Waar denkt hij dat hij nu is, dokter? Ja, ik krijg de indruk dat hij dat niet weet. En dat het hem ook niet veel kan schelen. Frank, weet je waar je bent? Wat zijn uw Arnos? Ah, ja, ik geloof dat je gelijk hebt, dokter. Jammer, ik had gehoopt dat hij ons had kunnen vertellen... hoe we hier gekomen zijn. Nou, als je het mij vraagt... Uh, door dat gat in de vloer... Maar waar gaat dat heen? Nou, het is gemakkelijk te halen. We gaan gewoon kijken. Kom. Ja en Rogers. Uh, zeg hem dat hij weer op het bed moet gaan liggen. Moet ik gaan liggen? Ja. En blijf liggen totdat wij je roepen. Ja. En je zou zeggen dat dat licht van onder de vloer komt, van de onderrand van die opening. En daar heb je een wenteltrap naar beneden. Ja. Voilà. ja. Precies zo ga je naar de kerkers in de touwen van Londen. Ja. Hoe is dat luik eigenlijk opengegaan? Ja, dat weet ik niet, Jeff. Er gebeurde zoveel tegelijk, dat ik er niet op heb kunnen letten. Nee. We hoorden een zacht, zoemend geluid. Ja? En toen ging het luik open. Vanzelf, ja, om ja, zo te ja, zien. Ja. Ja. En, en stonden jij ook, Jimmy, op dat ogenblik soms tegen de kamerwand? Nou, ik niet. Nee, ik ook niet. Hm, ja, ik dacht namelijk dat het misschien een van jullie per toeval een knop of iets dergelijks had aangeraakt, net zoals bij dat luik voor het raam. Nou, ik heb niks aangeraakt. nee, nou, ja, ik nou. ook niet, hoor. Zullen we, nu dat luik toch open is, maar naar beneden gaan? Nee, nee, nee, nee, Mitch, dat doen we niet. Ja, maar misschien is het wel de bedoeling dat we het zullen doen. Ja, en juist daarom denk ik dat we beter doen met hier blijven. Voorlopig tenminste. En als er na een uurtje of zo niets bijzonders is gebeurd... dan kunnen we het misschien wagen. Dat wil zeggen één van ons. Eh, wie? Nou, dat maken we dan nog wel uit. Intussen kunnen we, nu we hier wat meer licht hebben... ons verblijf eens wat grondiger inspecteren. Dat doen Mitch en ik... Jij, ja, dokter, jij blijft bij Frank. Hm? Ja. Kijk eens of je hem verstandig aan het praten kunt krijgen. Ja, goed, Jack. Ja, en uh, wat moet ik dan doen? Blijf jij bij dat luik hier? Wat? Ja, op de uitkijk staan. Zodra je iemand ziet of hoort, geef je een gil. Ja, een gil, dat horen en zien je vergaat. De inspectie van ons verblijf door Jeff en Mitch leverde niet veel nieuws op. Zoals wij al veronderstelden, was het vertrek vol rond met gladde wanden, ruim drie meter hoog, en met een koepervormig dak in het midden, waarvan het uitkijkraam was. Het paneeltje dat Jeff en ik in het donker hadden gevonden, en dat diende voor de afsluiting van het luik, voor het uitkijkraam, weigerde verder dienst, ofschoon schoon Jeff er meerdere malen op drukte. Tijdens die inspectie zat Jimmy bij het luik in de vloer, en luisterde aandachtig, of hij soms iemand hoorde naderen. Het zei een Martiaan, het zei iemand anders. Maar hij hoorde niets. Intussen onderwierp ik Frank Rogers aan een grondig onderzoek. Hij verkeerde ongeveer in dezelfde staat waarin we in dat tijd Mitch hadden aangetroffen, toen we hem verlosten uit de stad in het Zonnemeer. Zijn toestand was in feite een van gedeeltelijk aangepast zijn. En schommelde tussen lange perioden van diepe slaap of delirium en korte tijden waarin hij normaal was en de indruk maakte van iemand die uit een verdoving ontwaakt. Veel verstandige woorden kon ik niet uit hem krijgen. Toen schoot mij opeens te binnen dat Webster, de man die ons bij ons eerste bezoek aan Mars had helpen ontsnappen, mij verteld had over gedeeltelijk aangepaste mensen. Webster zei toen zo ongeveer dat de methode van de Martianen erop gericht is iemand in een slaperige toestand te brengen, waarin het mogelijk is diep in iemands gedachtenleven door te dringen en hem van alles te suggereren. Uh, vertelt men bijvoorbeeld iemand in die toestand dat hij zich in Afrika bevindt? dan zal hij, na zijn ontwaken, in de waan verkeren dat dat inderdaad het geval is. Maar wanneer men zo iemand dan weer in slaap maakt en hem alles vertelt, wat er met hem gebeurd is, sedert het ogenblik waarop zijn geheugen hem in de steek heeft gelaten, dan zal hij, weer ontwaakt zijnde, zich dat alles herinneren. In dat tijd had ik Mitch behandeld, overeenkomstig de aanwijzingen van Webster, en die proef was toen volkomen geslaagd. Misschien zou ze bij Rogers ook succes opleveren. Daarom wachtte ik rustig af, totdat er een van die ogenblikken optrad, waarin hij van de diep aangepaste staat overging, in die van ontwaken uit de verdoving. Daarop begon ik een gesprek met hem. Zo, Frank. Weet jij wie ik ben? Dokter... Waar ben ik ergens? Hey, hey, wat doe ik hier, de pionier? Zo, denk je dat je in de pionier bent? Ja, ik, ik moest eigenlijk in mijn vrachtwagen zijn. Daar was ik zo even nog met, met Whitaker. Huh? Uh, wat, Whitaker? Uh, nee, nee, dat kan niet. Die, die is immers dood. Ze hebben hem gevonden in nummer 6. Juist. We hebben op terugreis naar de aarde, dokter. Nee. Maar we zijn toch op Mars geland, nietwaar? Herinner je je dat niet? Ja, alles is zo vaag en zo verward. Het lijkt wel of ik me niets meer herinner... Kijk me eens aan, Frank. Ja, dokter? Kun je mijn gezicht duidelijk zien? Ja, dokter. Het is wel niet erg licht, maar ik zie u toch? Goed, luister. Ik breng je nu in slaap. Als je straks weer wakker wordt, denk ik dat je je een stuk beter zult voelen. Ben ik dan ziek, dokter? Maar je komt weer helemaal in orde. En kijk me nu aan Frank ga slapen ga slapen en alles wordt weer goed als je ontwaakt is alles weer goed en dokter ja, hoe is het nou met hem? Hij slaapt al een hele poos, niet? Ja, waarschijnlijk. Wie zal het zeggen? We hebben hier immers niets om het tijdsverloop mee vast te stellen. Maar hij wordt toch wel weer helemaal beter, hè? Nou, ik hoop het, Mitch. Zijn temperatuur begint al iets te stijgen. Zijn pols klopt sneller en zijn ademhaling wordt dieper. Ja. Dat zijn allemaal goede tekenen. Het verloop is precies hetzelfde als toen ik jou weer normaal kreeg. En uh, hoe lang zou het duren voordat we zekerheid hebben dat hij weer de oude is? Nou, als alles naar wens verloopt, dan kan hij weer helemaal normaal zijn ja. bij het ontwaken. Oh, en wat zal hij zich dan kunnen herinneren van het afgelopen jaar? Ja, dat weet ik niet. Een beetje diepheer dat Mitch zich niets herinnerde, hm. totdat we hem spraken over dingen waarvan we wisten dat hij ze had meegemaakt. Ja, maar we weten niets van wat Frank heeft meegemaakt. Ja, daar heb ik ook al aan gedacht. En daarom ben ik bang dat alles wat hij heeft meegemaakt, sinds we hem voor het laatst hebben gezien, uit zijn geheugen is weggevaagd. Maar bestaat er geen mogelijkheid om hem dat weer binnen te brengen? Hij moet een massa dingen weten die voor ons van buitengewoon veel belang zijn. Ja, ja als, eh, als hij alle plaatsen nog eens zo terugzien, hè, waar hij het afgelopen jaar op Mars is geweest, dan zou dat zijn geheugen waarschijnlijk opfrissen. Hm? Nou, daar is niet veel kans op. We zijn niet eens op Mars. Zachtjes, zachtjes praten. Hij moet nog maar wat blijven slapen. Het is beter als hij het zichzelf wakker wordt. neem niet kwalijk, ik dacht dat niet. Zo, laten we naar de andere kant gaan. Daar kunnen we praten zonder om te stoelen. Ja, inderdaad. Ja. Kom maar. Ja, dan horen we meteen hoe Jimmy zijn baantje bevalt. Nou, en, Jim? Nou, ik zit hier zo met mijn oren die spitse... dat ze er beslissend van goed zijn. <laughs> en, niks gehoord? Nee, niks gehoord, niks gezien. Oh. Zeg, hoe lang zou dat luik nou wel lopen zijn? Hoe lang? Uren, zou ik zo zeggen. Ja. Het lijkt alsof ik hier mijn hele leven al zit. Ja, daar kan het wel op lijken, Jimmy. Maar waarschijnlijk zit je hier nog helemaal niet lang. Ja, nou. En een honger dat ik heb. En een dorst. Ja, alles kun je van me krijgen voor een flinke slok. Nou, Jimmy, ik voel met je mee. Ja, ja we zijn hier misschien al wel dagen. Ja, dat kan best. Zeker als je de tijd meerekent die we bewusteloos in die kooien hebben doorgebracht. Ja, nou, als je het mij vraagt, geloof ik niet dat iemand van plan is hier naar boven te komen. Wat wil je daarmee zeggen? Dat ze dat luik hebben opengedaan om ons naar beneden te laten komen. Juist. Ja, waarom niet? Nou ja, als het soms een uitnodiging is voor het diner, dan hadden ze ons dat wel eens even mogen laten weten. Waarom? Ze weten heus wel dat honger en dorst ons uiteindelijk zullen dwingen naar beneden te gaan. En wat uh. gaat er nou gebeuren als we beneden zijn? Ja, uh, Daar mag ik niet aan denken. Nou, uh, honger of geen honger, dan ben ik ervoor dat we hier blijven. Laat ze maar naar ons toe komen. Oh, denk jij dat dat verschil maakt? Ja, maar wat uh, moeten we met Rogers doen, Jeff? We kunnen hem niet alleen hier achterlaten. En ik zou hem niet graag wekken voordat hij helemaal uitgeslapen is, begrijp ja. je? Hoe lang ja. heeft het geduurd voordat ik wakker werd, dokter? Toen ik in dezelfde toestand verkeerde als Frank? Uh, ongeveer uh, 16 uur. Oh. Ja, je hebt gelijk, Doc. Jij kunt hier nu niet weg. En wij kunnen je ook niet alleen laten met geen ander gezelschap dan van Rogers. Nee. Natuurlijk niet. Ben jij dan van plan wel naar beneden te gaan, Jeff? Ja, Mitch. Ik geloof niet dat we veel opschieten met hier, maar te zitten afwachten of er ooit iets zal gebeuren. Dan ga ik met je mee. Nee, Mitch, jij blijft hier. Maar je kunt toch niet alleen gaan, Jeff? Dat is ook niet mijn bedoeling. Niet? Wat dan? Jij gaat met me mee, Jim. Ja, ja. Huh? Je mag ik? Je wel erg voorzichtig zijn, Jeff. dan nou, dacht je soms dat ik dat niet zou zijn, toch? Nou, kom, Jim. Trek huh? je ruimtekostuum aan. Huh? Ruimtekostuum. Waarvoor? We hebben niet eens helmen. Uh, nee, maar we kunnen de radio nodig hebben voor het geval we van elkaar afraken. Ja, uh, ja, ja. Dan kunnen we de radio gebruiken. Akel om dat ik het al nog doet. Dat zien we aan het stondspel. wel. Mm. Nou, schiet op. Als we de kostuums aan hebben, gaan we naar beneden. Zo. So. Klaar, Jim? Ja. Probeer dan je radio eens. Eens kijken of je het nog doet. Hallo? Ik heb ingeschakeld. Hoor je me? Ja, Jim. Ik hoor je. Hoor je mij ook? Ja. Hoi. Goed. Zet hem dan weer af. Want we mogen hem alleen gebruiken als het nodig is. Kom, ik ga je voor. Ja, doe niets overhaast, Jeff. Nee. Kom nou, Jim. Ja, ik ben vlak achter Je maak je toch geen zorgen. Nou, de afdaling is niet gemakkelijk. Er is hier geen leuning aan die trap hier. Nou, vooruit, Jimmy. Naar beneden. Ja, ja, met ja, kalm man. Je zegt toch zelf dat we ons niet moesten overhaasten? Jeff verdwijnt al op de hoek. Wat zie je daar, Jeff? Huh? Uh, treden, nog eens treden. Hoe lang die trap is, mag Joost weten. Hé, hey, Ja, Jeff. Ja, Jeff. Wacht even op me. Zo'n haast heb je toch niet, Ja, hè? ik wacht wel even, maar schiet dan ook op. Zo, dan verdwijnt Jimmy ook. Nou zien we ze geen van bijen meer. Guren ja. jullie ons nog? Ja, Mitch. Ja, we dalen nog steeds. Kun je daar iets zien? Ja, ja, ja, ja. Er zijn raampjes in die zoldering. Om de halve meter ongeveer. Wat is dat toch? Hé, hey, het luik. Het gaat dicht. Het gaat dicht. Jeff, Jeff, kom terug. Is schreeuw maar dan, dokter. Dat lijkt. Me. Hou het tegen. Ja, het dan tegen. Oh, dat geeft niks. Zorg dat je ergens er niet tussen haakt. Mitch, pas op. Ja, maar. Moet het tegen. Nu zijn ze naar beneden opgesloten, dokter. Jeff, Jeff. Kan hem blijven, Mitch, kan hem blijven. Ja, maar ze zitten opgesloten, dokter. Wie zou dat luik zo opeens gesloten hebben? En hoe konden ze weten dat Jeff en Jimmy daar zijn? Ja, Wacht eens even. Ze komen terug, geloof ik. Ja, wat doen ze eigenlijk? Ze zetten haar schouders tegen. Maar zo krijgen ze het toch niet op. Jeff, Jeff, hoor je mij? Nee, kan je niet horen. Daarvoor is dat luik veel te dik en te zwaar. Je ruimtekostuum, Mitch. Hier ermee, vlug. Waarvoor? Dat dan kunnen we over de radio met ze praten. Ach ja, natuurlijk. Eén momentje. Ja, kalm aan, Jimmy. We doen al wat we kunnen. Zie ja, je, dokter, je ruimtekostuum. Dank je, Mitch. Kijk. Jeff wijstel op zijn radio. Ja. Hallo, hallo, Jeff. Hé, ah, hey. hallo, Doc. Ja? Doc, wat is er gebeurd? Jullie waren nauwelijks uit het gezicht verdwenen of het luik ging dicht. Ja, we hebben nog geprobeerd het te verhinderen. We hielden het met z'n bijen tegen, maar het was onmogelijk. Ja. Wat, wat moeten we nou doen? maar blijven staan en ons door het missen laten aangrapen... alsof we siervissen zijn ja, in een aquarium. Weet je wat, dokter? Ja? Zolang onze radio's ze nog doen... Gaan we naar beneden, zoals afgesproken. Maar ja. blijf contact met ons houden. Goed, je. Goed, Dan gaan we maar weer. Nou, Jim, ja. Blijf vlak bij me. Ja, dat hoef je me nou niet, niet, niet meer te vertellen, hè. Nou, daar gaan ze weer. Ja, weer uit het gezicht. Hoor je me nu, Jeff? Ja, ja, ja, Doc. Ja, we dalen nog steeds. Nu zijn we twee keer de spiraal rond. Hé, huh? ja. niet zo erg duidelijk meer, hè. Nee. We dalen nog steeds. Wat zwak, hè. Zegt je. Ja, dok. Is je radio wel in orde? Het geluid is zo zwak. Ja, dat van jou ook, maar. Het is zo dat hoe dieper we dalen, hoe zwakker het wordt. Jimmy merkt het ook, niet, Jim? Ja, maar je kunt het moeilijk anders verwachten. Die uh, rotswand blokkeert ons, hè? Ja. ja. Ik denk niet dat daar iets tegen te doen is, dokter. Hoe ver zijn jullie nu nog gedaald? Uh, meter op zeven, denk ik. We raken het contact met ze kwijt, dokter. Ja. zijn toch goed, ons nog? Nee, nauwelijks meer, Jeff. Wat zei die Jeff? Mitch, wat zei die nou? Hallo, Jeff? We zullen nog wel beneden zijn. Wat zei je? Ja, nu zijn we alle contact kwijt. Ja. Hallo, dokter. Hallo, dokter. Hallo, dokter. Hoor je me nog? Oh, nee, nee, nee. Blijkbaar niet meer, Jimmy. Ga maar op met roepen. Geef toch niks meer. Zet je radio, maar liever aan. Hoe nou, kunnen we ze nou bereiken als ons wat overkomt? Als dat het geval is, geloof ik niet dat, dat we in staat zullen zijn... hoe dan ook iemand te bereiken. Leuk. En als wij twee nou eens van elkaar afraken, wat dan? Dan is het ook alles behalve zeker dat we dan met elkaar in contact kunnen we blijven. We moeten zorgen dat we niet van elkaar afraken. Ja, ja, dat is gemakkelijk gezegd. Als dat zo doorgaat, dan komen we straks aan de andere kant van de maan hieruit. Als het in de maan is. Zeg, wacht eens even, Jim. Stop eens. Wat is het? We zijn bijna beneden. Huh? En waar komen we op uit? Een reusachtige hal. Iemand in de buurt? Nee, ik kan het nog niet zien. Nog een paar treeën en dan zijn we er. Ho, ho, net de beurs. Wat zeg je? Ik zeg net de beurs. Oh, ja, daar lijkt het wel wat op. Nou, gaan we verder? Ja, natuurlijk. Dan nou, kom maar mee. Uh. Jeff? Ja? Waar komt het licht vandaan? Huh? Dat licht? Nou, uit de zoldering... Ik vraag me af wat dat eigenlijk voor een ruimte is. Zeg, kijk maar eens naar de muren. Zie je al die booggewelven? Ja. Daar komen allemaal van die wendeltrappen uit, zoals hier. Ja, waar zouden we die heen gaan? Ook door die gevangenis? Ja, waarschijnlijk wel. Zet je, zouden ze daar ook overal gevangen opgesloten hebben? Ja, Ik weet het. Huh? Maar uh, we zullen toch maar niet al die trappen opklimmen om te gaan kijken. Nee, nee, liever niet. Geen enkele van die trappen is verlicht, zoals die van ons. Zo, Jim. Heeft huh? daar eens? Aan het eind van de rol. Waar? Daar! Een hele grote boog. Die geeft toegang tot een lange gang. Ja. En die is wel verlicht. Dat is wat de enige ruimte die op de holland komt en verlicht is. Ja. Kom, daar gaan we heen. Gaan heen. Ja, maar wees voorzichtig. De hele ruimte schijnt uitgehouden te zijn in de rots, hè? Precies ja. een reusachtige kelder. Ja, en ze is nog gebeeldhouwd ook. Zo heb je die figuren daarboven al gezien. Ja. Het lijkt wel van dat, uh, van dat beeldhouwwerk dat je in, uh, in Zuid-Amerika tegenkomt, hè? Uh, als stiks of magiaars of zoiets. Ja, maya-cultuur. Hoe zei je? Maya-cultuur. Oh, heet dat zo? Ja. Hmm. Dat moet jaren werk gekost hebben. Zeg, Jeff, wacht eens even, huh? wacht eens even. Die, die piramide, hè, die we op Mars aangetroffen hebben? Ja, het is dan mee? Nou, dat waren trappenpiramides. Ja. Zoiets vind je toch in Zuid-Amerika ook? Niet? Overblijfselen van de oude beschaving? Ja, ja, ja, ja Jimmy, maar... Uh... ...toch lijken die mars meer op uh, Secura. Pardon? Secura's. Pardon? Oh. Segoe wat? Een soort trappenpiramides, zoals de oude Babyloniërs bouwden. En doet me nou wel lol. Is dat wild, werk je ook Babyloniërs? Nee, nee, nee. nee, hebben alles behalve. Ja, en die, en, en die booggewelven met die trappen dan? Die lijken toch meer op de bouterrand die je nog wel eens in een hele oude uh, kastelen aantreft? Normandisch. Normandisch, dat bedoel ik, ja, ja. juist ja. Se, Stop eens even, Jim. Waarom? Ik wil alleen maar die gang even goed bekijken voordat we verder gaan. Waarom? Dat is toch helemaal geen hond te zien? Daarom juist. Dat maakt me een beetje wantrouwig. Oh. nou ja, wat komt het er eigenlijk op aan, hè? Waarvan nou iemand tegenkomen nog niet? We, we kunnen er toch ergens heen, hè, Jeff? Ik zal vast niet proberen even van die donkere trappen op te sluiten. Poh. Ik verzet hier geen goed meer als ik, niet als ik niet kan zien waar ik hem neerzet. Ik ja, kom maar. Ja, zo. Dan laten we nou heel langzaam oplopen en, en vlak bij elkaar blijven. Goed. Hé, hey, Jeff. Huh? Wacht eens even, hoor eens. Luister eens even. Hoor je wat? Ja. Er wordt gezongen. Wat zeg je? Ja, gezongen. Je hoort het toch ook zo, zo duidelijk als iets. Luister maar. Ah. Oh, ja. Oh, ja. Dat hoor ik wel. Ja. Dan is hetzelfde geluid dat de dokter en ik boven voordat het luik open ging. Wat zou dat zijn? Ik weet het niet. Nou, is het geluid opgehouden? maar Het zingen niet. Ja, ik hoor helemaal geen zingen, Jimmy. Hoor jij niet? Ja, maar ik wel. Ik wel? Nou, dan houdt het ook op. Waar kwam het eigenlijk vandaan? Ik weet het niet. Overal vandaan, zou je zeggen, net als dat geluid van daarnet. Ik zou onmogelijk kunnen zeggen van welke kant het afkwam. Nou hoor je het toch niet meer, man? Huh? Nee. Ach, je moet het je hebben verbeterd. Ik heb het mij helemaal niet verbeeld, ja. Oh, misschien hield het verband met dat andere geluid en dacht je maar dat er gezongen werd. Ik dacht niet alleen dat er gezongen werd, Er werd ook gezongen. Oh, nou, werd gezongen. Ja, er werd gezongen. Ja, laten we nou in ieder geval maar verder gaan. Goed, je gang ja. in. Ja, en kijk goed uit. Let er speciaal op... ...of je soms deur of andere openingen in de wand ziet. Hm. Nou, allebei die wanden lijken me volkomen glad en effe. Voor zover ik het de mensen van hieruit kan bekijken. Let toch maar goed op. Ja, wat dacht je? Hoe, eh... Hoe zouden de dokter een midget maken in hun vlekje? Stop eens, stop eens. Ja, wat is er nou weer? Kijk, daar eens, Daar gillen. Rechts. Rechts. Een deur. Ja. Gelijk met de muur. Geen wonder dat we die niet eerder hebben gezien. Kom heen. Niet zo lucht. Jeff. Ja. Zo. Nou. Die is er netjes ingezet. Ja. Zeg, ze lijkt wel luchtdicht, hè? Ja, stevig nee, is ook. Ik denk, denk, denk niet zo hard, Jeff. Maak toch geen slaap de honden wakker. Hoe zou die open gaan? Die gaat niet open. We <totstut> niet voor jullie. Wat? Wat is dat? dat uh, uh, Zei iemand iets? Ja, denk je dat ik doof ben? Uh, hallo? Hallo, wie is dat? Wie is dat? Waar zit je? We wisten niet dat jullie al wakker waren. Oh, dan hebben we dus geslapen. Ja, toen jullie vijf het laatst zagen, sliepen jullie nog. Nee, vijf, hè? Ja, hij bedoelt natuurlijk bedoel, Frank erbij. Ja, we hebben jullie naar boven gebracht en op bed gelegd. Wij? Wie zijn die, eh, uh, wij? Waar zijn de anderen? Of zijn jullie beide paswakker? Ja, hoor eens, zou je ons voordat wij je vragen verder beantwoorden, eerst eens willen zeggen. waar we zijn en wat dit te betekenen heeft? Zeker, hè? Jullie zijn aan boord van nummer 724. Oh ja, zodoende. 724 wat? Asteroïden, Asteroïden? Asteroïden? Wat asteroïde? dit is dus een asteroïde? Ja, maar wij dachten dat het een van de manen van Mars was. Nee, de manen zijn al bezet door de vijand. De vijand? Daar konden we jullie niet heen brengen. Hangt er maar vanaf wie je de vinger noemt. Jullie moeten wel trek hebben. Trek? Ik ben uitgehongerd. Loop dan door de gang af. Er is hier volop te eten voor iedereen. Waar dan? Aan het eind van de gang, zoals ik al zei. Ah. En probeer niet een deur binnen te gaan... voordat ik jullie zeg dat jullie dat kunnen doen. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Tje. Ja. Ja. ja. Ik heb het er niet op. Nee. Nee, ik soms wel de, Nou, ja. Laten we terug gaan naar Dokkenmits. Om te verhongeren. Het is Recht door tot aan het eind van de gang. Goed, we zullen het doen, wie je ook mag zijn. Ik heet Paddy Flynn. Oh, goed, meneer Paddy Flynn. We lopen nu verder de gang af. Juist, blijf dan stilstaan bij de vijfde deur. Ja. Luister, huh? Jeff, dan heb je dat zingen weer. Wat, dat zingen? Luister maar, hoor je nou niet... Heb je de, wat is dat nou weer? Nou, ik, ik moet zeggen, Jimmy, dat jij een eigenaardige smaak voor muziek opnaalt. Kun ik er wat aan doen? Ik heb blijkbaar uh, een in mijn adem. Oh. De vijfde deur, zei je toch? Ja, de vijfde. Dat moet die zijn. Hallo. Hallo. Hallo. Hé, hey, Betty. We hebben het tegen jou. Hoor je ons niet? We zijn nu bij de vijfde deur. Kom dan maar binnen. Ja, maar hoe komen we erin? Oh, ja. Zo, dat is, weer ook, dat is ook weer voor elkaar. Hè? We moeten er hier binnenstappen? Ja, oh. kom maar. Maar dat is toch niet meer de muurkast? De tweede deur kan niet open. Oh, dat is een soort uh, luchtsluis. Ja, ah. zo zou je het kunnen noemen. Maar komen jullie nou naar binnen, of blijven jullie de hele dag buiten staan? <lacht> de hele dag, man. Dat was meeden in de nacht, toen ik straks voor het laatst naar buiten keek. Ga dan maar naar binnen, Jim. Ja, ja denk je dat het daar geen kwaad kan? Stel je voor dat we naar binnen zijn en dat die andere deur niet opraat te stikken, hebben, toch? Nou, mooi zo te spreken, terwijl ik mijn best doe om jullie te helpen. Ja, wist ik maar of ik je of gewoon vertrouwen, man. Aha, dan maak je me nog naar huis. Wat, wat zeg je, ik... Ja, maar ja, vooruit nou, Jim. Ja, goed dat jij het nou per se wil... Ik voel er helemaal niks voor. ziezo, we zijn erin. Waar of niet? Hij heeft ons zwaar te pakken. Nou, komt er nog wat van? Waar is die andere deur nou? Hallo. Hallo. Zie je wel, wat heb ik je gezegd? We hadden nooit die deur in moeten gaan. Oh, hij sprak dan toch de waarheid. Ja, hij sprak de waarheid. Maar wie is die? Hij... Steeds niks van ze te bekennen, dokter. Nee, Mitch. En in alle geval brandt het licht daar beneden nog. Dat is tenminste iets. Nou, of dat veel helpt, dat weet ik niet. Nee, ik ook niet. Weet je, dokter, ik voel me ongerust. Maar het zou nog erger zijn als dat licht uitging. Hm. Nu heb ik altijd nog het gevoel dat Jeff en Jimmy nog niets overkomen is. Nou, voordat ik dat gevoel ook had. Waar zou die trap eigenlijk heen leiden? En waarom ging dat luid dicht op het moment waarop zij naar beneden gingen? zij ja, je voor dat het niks anders is dan een methode om ons van elkaar te scheiden. Nou, dat kan ik niet inzien. Degene die het de luik geopend heeft, kan toch niet weten wie er naar beneden zouden gaan? Nee, dat konden ze zeker niet weten, dunkt me. Ja, Hier, de luik weer. Ja, dat is nou voor de derde keer. Zie dat Jeff en Jimmy weg zijn. Ik zou er een lief ding voor willen geven als ik kon weten wat er eigenlijk met ons gebeurt en waar we zijn. Nou, op een van de maanden van Mars natuurlijk, waar anders. Kom dan nog maar eens naar buiten kijken. Dat luik voor het raam zal wel niet meer werken. Hè? Oh, ik weet het niet. Het werkte niet meer toen dat benedenluik ging, Maar nu is dat weer dicht. Ja, ik, ik denk dat dat met elkaar verband houdt. Ja, Hoi, het werkt niet. Ben je daarvan terug? Ah, wat een licht, dokter. Dat is de zon, Mitch. Die schijnt door het raam naar binnen. Verblindend gewoon. Ik kan bijna niks meer zien. Zal ik het maar weer dichtmaken? Nee, alsjeblieft niet. We hebben al zo lang in het donker gezeten. Laat maar open. Onze ogen passen zich wel aan. Ja. Eerlijk gezegd verwacht ik helemaal geen daglicht. Ik dacht dat het hier altijd donker was. Zo. Ik begin alweer wat te zien, hoor. Hé. Hey. Hoor Frankens. Hij wordt wakker. Ja, wat een wonder. De zon schijnt recht in zijn ogen. Laat hem dan vlucht verplaatsen. Ja. Trek zijn bed hierheen. In de schaduw. Ja. Ah. Ja. Ja, zo. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is beter. Mm. Ah, waar ben ik? Zo, Frank. Hoe voel je je nu? Ja. Zet je maar niet op, Frank. Geluid nog dit ja. zul je nog wel vaker horen. Ja, maar het, het leek op... op het... Nou, waarop, Frank? Frank? Waarop dan? Ja, dat weet ik niet meer, maar... Het, het was in ieder geval een, een heel bekend geluid, dokter, maar... Op het, op het ogenblik kan ik het niet uitbrengen. Ik hoor dat je me herkent, hè? Ja, ja natuurlijk. Waarom niet? Is hij weer helemaal normaal, dokter? Is hij niet meer aangepast? Aangepast? Aangepast, meneer Metel. Wat, wat betekent dat? Dus. Je herkent mij ook. Ja, ja waarom niet? Maar waar, waar zijn we ergens? Ik kan me niet herinneren dat ik hier ooit eerder ben geweest. Wie heeft dat luik opengelaten? Die zonnestralen kunnen heel gevaarlijk zijn hier. Hier? Ja, hier in het heelal. Daar zijn we immers. Maar. Wat, wat is dit eigenlijk voor een vaartuig? Blijf rustig liggen, Frank. Ik probeer heel kalm te blijven. Wat is er dan aan de hand, dokter? We zijn Captain Morgan en Jimmy Barnett. Ze zijn die niet hier. Ze zijn hier geweest, Frank. Toen je de vorige maal wakker was. Op het ogenblik zijn ze er niet. Luister nou eens goed naar mij. Ja, dokter. Herinner jij je dat je op de Poolbasis op Mars bent geweest? Op de Poolbasis, zeker. Ik was daar in een van de trucks van de expeditiegroep. Ja, wat deed je daar? Ik, ik probeerde iemand op te roepen over de radio. Ja, ja. Ik, ik probeerde de controle op aarde of op de maan te pakken te krijgen. Juist. Dan, dan was hij het dus. Toch, dokter? Ja, nou staat me alles weer duidelijk voor de geest. Ik was op de poolbasis alleen. Helemaal alleen in, in, in vrachtvaarder nummer één. De pionier was vertrokken zonder mij. Ja. Hij had er nog moeten zijn, maar hij was er niet meer. Hij was weg en had mij achtergelaten. Ja, het was meer dan een jaar geleden, Frank. Zegt u? Ja, zo is het. Herinner je je niet dat je over het zonnemeer gevlogen bent en die vrachtvaarder die daar is verongelukt? Ja, ja dat, dat herinner ik me ook. En wat is er daarna gebeurd? Het is van veel belang dat je je dat probeert te herinneren, Frank. Tenna, dat weet ik niet meer. Alles wat ik me herinner is dat ik op de poolbasis aankwam in die expeditietruk en ontdekte dat de pionier weg was. Ja. Toen heb ik geprobeerd om contact te krijgen met de aarde om dat mee te delen. Er lag meer dan een jaar tussen die twee gebeurtenissen. In die tussentijd moet, je heel, moet er heel wat gebeurd zijn dat je vergeten bent. Hmm. Vergeten? Ja. Nou, waarom zou ik dat, dat vergeten zijn? Een heel jaar kan toch niet zomaar uitgewist worden? Kun je je dan herinneren wat er in die tijd is voorgevallen? Uh, ik... Nee. Nee, dat, dat kan ik niet. Ik herinner me niets tussen het ogenblik waarop de vrachtvaarder verongelukte... en het ogenblik dat er een wrak was. Hé? Ja, dokter. De wrak van nummer twee, die verongelukte in het Mar Australis. Ja, dat klopt. En de bemanning daarvan was verdwenen. Dat was voordat je je geheugen kwijtraakt. Ja. Ja, ja, nu herinner ik me dat allemaal weer. U en Jimmy Barnett en Steve Mitchell bevonden zich in die Martiaanse bol. Ja? Ik vloog over het Zonnemeer, zag u... En toen... Ja? En toen... Ja. Huh? toen... Weer. Dat heb ik meer gehoord. Heel dikwijls zelfs het wrak. Nummer twee bedoel ik, had dat iets met dit geluid te maken? Nee, nee, meneer Mitchell. Ik, ik wou alleen zeggen dat ik, dat ik terug ben gegaan naar het wrak. Was je daartoe in staat? Ja, ja hoe, dat weet ik niet, maar ik, ik heb het gedaan. Ik herinner me duidelijk dat ik het gedaan heb en dat ik geprobeerd heb de radio op gang te brengen. Ja? Omdat ik iemand wilde waarschuwen. Ja, gaat verder. En, en toen. Nee. Nee, dat is alles wat ik me daarvan herinner. Huh? Wat er daarna gebeurd is, daarvan herinner ik me alleen nog maar dat ik, dat ik me op de poolbasis bevond... En, ja? en probeerde om contact te krijgen met de aarde. Juist. Ja, het, het was van, van heel veel belang dat ik contact kreeg met de aarde. Ja, natuurlijk. Je was helemaal alleen achtergelaten. Nee, en... meneer Mitchell, daarom ging het niet. Ik, ik had een bericht en... Oh. Een uiterst dringend bericht. Ik, ja, ja, ja, ja. Ik moest contact krijgen. En er was niet veel tijd meer. Wij hebben je oproep gehoord, Frank. Oh ja, waar vandaan? Dan? Ja, dat doet er niet toe. Dat zal ik je later allemaal uitleggen. Maar welk bericht was dat dan? De vloot. Ja, ja, dat was het, over de vloot. Jij dacht dat je nog altijd op de vloot was die de eerste reis naar Mars maakte, niet? Nee, meneer Mitchell. Het ging niet over onze vloot. Het ging over de ruimtevloot van Mars. Dat was het. Ik moest de controle waarschuwen. Waarom moest je de controle dan waarschuwen? Voor de invasie? De invasie, hè? Ja, dokter, daar ging het om. Ik moest de controle meedelen dat de Martiaanse vloot vertrokken was op weg naar de aarde. Jeff en Jimmy op verkenning.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 Toe, een spel van Charles Chilton, vertaald door propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond het tiende deel, wat Frank Rogers en Paddy Flynn vertelden. Zo zaten we dan in een donker vertrek, opgesloten in een hemellichaam, dat door Mars wentelde. Opeens ging er een luik open in de vloer van dat vertrek en zagen we een stenen trap die naar beneden voerde. Jeff Morgan en Jimmy Barnett daalden de trap af om te onderzoeken waar die heen leidde. Nauwelijks waren zij uit ons gezicht verdwenen, of het luik sloot zich weer vanzelf, ondanks alle pogingen van Mitch en mij om dit te verhinderen. Jeff besloot niettemin zijn onderzoek voort te zetten. Voorlopig stonden hij en Jimmy nog in verbinding met ons door middel van hun walkie-talkies, maar het geluid daarvan nam snel in volume af. En al heel spoedig konden wij elkaar niet meer horen. Even later werd Frank Rogers, die wij in onze gevangenis hadden aangetroffen en die door mij in hypnotische slaap was gebracht, wakker. Tot mijn opluchting bleek hij niet meer in aangepaste staat te verkeren. Hij was weer volkomen normaal, maar kon zich aanvankelijk vrijwel niets herinneren van wat er met hem gebeurd was in de loop van het jaar dat hij op Mars had doorgebracht.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 Ik moest de controle meedelen dat de Martiaanse vloot vertrokken was op weg naar de aarde. Wat zeg je? Al op weg naar de aarde? Ja, daarom moest ik proberen met de aarde in contact te komen. Ja, dat zou je nooit gelukt zijn, Frank. Zelfs niet door de zender van de truck in te schakelen. Op vrachtwater 2. Wat je gedaan hebt trouwens. Ik hoop dat het zou lukken, dokter. Dat er een kans bestond dat iemand op aarde me hoorde. Ja. Ja, ik moest toch iets doen. Ja, maar hoe? En wanneer was je te weten gekomen dat de invasievloot gestart was? Ja, dat, dat weet ik niet meer. Alles wat ik me herinner is dat ik wist dat hij onderweg was en dat ja. ik iemand moest waarschuwen. Ach, herinner je je verder niets van wat je overkomen is in de tijd toen je was aangepast? Aangepast? Ik? Ja. Sinds wij je voor het laatst hadden gezien, zijn wij terug geweest naar de aarde. En voor de tweede keer teruggekomen naar Mars. Alleen zijn we nu, voor, voor zover we weten, niet meer op Mars, maar waarschijnlijk op een van zijn manen. Ja, ja, ja, wacht nou eens even. Ik, ik, ik kan er gewoon niet meer uitwijzen, nou. Ja, ik, ik, ik zou je alles nog wel uitleggen, Frank. Maar uh, later... Op het ogenblik moet je ons eerst vertellen wat je bekend is van die invasie. Het tijdstip waarop de vloot van Mars is vertrok. Enfin, alles. Ja, maar ik, ik weet daar niks meer van. Nou, denk erover na, Frank. Denk goed na. Een jaar lang ben je in de macht van de Martianen geweest. In aangepaste toestand. Je volgde hun bevelen op. Je werkte op de een of andere manier voor hen. Je moet in staat zijn ons belangrijke inlichtingen te verschaffen... die wij nodig hebben en die wij zo gauw mogelijk naar de aarde moeten overzijnen. Wat voor soort inlichtingen bedoelt u? Nou, van alles. Ja. Vertel ons maar uh, wat je dat jaar hebt gedaan, waar je bent geweest. Hoe en waar je aan dat nieuws bent gekomen over de Marsvloot. Ik zou het graag doen, meneer Mitchell, als ik het maar wist. Ja, wat herinner je je dan wel? Uh, nou, ik, ik herinner me de landing op Mars... De karavaan en het ongeluk met vrachtvader nummer twee. Ja, dat alles is meer dan een jaar geleden gebeurd. Verder herinner ik me dat ik me in nummer twee bevond... en probeerde om contact te krijgen met de aarde. Hoe ben je in nummer twee terechtgekomen? Dat weet ik niet meer. Het volgende wat ik me weer herinner is dat ik in de truck was op de poolbasis. Ja, ja die truck, Frank, waar je je toen in bevond... die hadden wij destijds achtergelaten... Midden in de Woestijn. Nou, hoe ben je daarin terechtgekomen? Ik zei u al dat ik dat niet meer weet, meneer Mitchell. Ja, ik wou dat ik het nog wist. Nee, nou, dan schiet we ook niet veel mee op. Nou, Mitch. Oh, neem me niet kwalijk. Ik herinner me alleen wat ik u heb verteld. Ja. Dat is trouwens ook geen wonder. Als ik u moet geloven, ben ik immers een heel jaar van mijn leven kwijt. Ja, toch niet onherroepelijk, Frank. Als je nog eens op de plaatsen zou kunnen komen waar je in die tijd geweest bent, dan zou je je nog heel wat herinneren, hoor. Maar nu herinner ik me toch alleen maar wat ik u heb verteld. Maar hoe ben je dan aan die inlichtingen gekomen over het vertrek van de Marsvloot naar die aarde? Dat weet ik werkelijk niet. Alles wat ik weet is dat mijn hele denken daardoor het beheerst. Weet je wat? Neem nog wat rust. Ga nog een uurtje of zo liggen. Uh -huh. Heb je soms iets te eten voor me, dokter? Ik verga van de honger. Nou, het spijt me heel erg, Frank, maar we hebben niets. Hm, niet eens een slok thee? Nee, zelfs dat niet. Hij is er dan op het hele schip geen thee meer. De pionier is nog thee zat, maar we zijn niet aan boord van de pionier. Hè? Waar zijn we dan? Ja, wist ik dat maar. Maar kom, ga nou rusten. Als je uitgerust bent, dan praten we wel verder. Hè? Goed, dokter. Kom, Mitch. We moeten hem nu een poosje alleen laten. Ja, goed. Ah. <tus> <tus> nou. Veel hebben we niet uit hem gekregen. Nee. Maar hij is tenminste weer normaal. Dat is al iets. Ja. Maar in aangepaste toestand... herinnert hij zich niets van ons. Van de aarde of van de dingen die met de aarde in verband staan. Ja. En in normale toestand herinnert hij zich niets... uit zo'n aangepaste periode. Ik denk zo dat die geheugensteurnis precies past in hun plannen. Ja, welke plannen bedoel je? Met die, die van de Martianen. Ah. Ja, maar... Uh... Hoe bedoel je dat nou? Ik bedoel die aangepaste kerels die op aardige land zijn en toen weer normaal werden. Ah, nou snap ik het, ja. Je wilt zeggen, zij herinneren zich helemaal niet dat zij ooit op mag zijn geweest. Ja, natuurlijk. Maar wat, wat moeten ze dan denken van al die jaren die sindsdien verlopen zijn? Geheugenverlies, natuurlijk. Aha. Daar lees je immers zo vaak over in de krant. Ja, natuurlijk. Iemand die vermist wordt en jaren later opeens weer opduikt... en die dan niet weet waar die al die tijd geweest is... ...of wat hij heeft gedaan. Ja. Verschillende jaren van zijn leven. Zo, voetzie. Ja, maar die zou nog al die tijd op Mars geweest kunnen zijn, bedoel je? Ja, waarom niet? Uh -huh. Zo veilig als iets. Al die spionnen, die vijfde kolonne, of hoe je ze wil noemen... ...zullen als ze eenmaal op aardige land zijn... ...de hun gegeven bevelen volgens de letter uitvoeren... ...zolang ze nog aangepast zijn. Ja, natuurlijk. Verzwakt die aanpassing... ...dan hoeven de Martianen zich daar helemaal niet druk om te maken... Want dan herinneren die mensen zich niet eens dat ze ooit op Mars zijn geweest. En dan bestaat dus geen gevaar dat ze uit de school zullen klappen. Ah, ja. uh, doorslaan zoals de officiële term luidt. Ja, maar als ze we weer teruggebracht worden naar Mars, is het net andersom. Nou, zo daar kans op zijn? Nee, ik betwijfel ook. Of ooit iemand die reis tweemaal heeft gemaakt. Ja. Hé, hey. daar heb je dat rare geluid weer. Ja. Waarom zouden we die toch telkens te horen krijgen? Ja. Waarom? Ik vraag me af wat er met Jeff en Jimmy gebeurd kan zijn. Die komen maar niet terug. Hé, hey, dokter. Dokter. Ja. ja, je komt, Frank. Dat geluid. Dat... Ja, wat is het daarmee? Dat, dat is... Dat is... Ja, ja. Dat, dat heb ik meer gehoord. Ja, dat heb je me verteld. Maar kun je je niet herinneren waar of wanneer? Ik... ik ja, ja, ik, ik herinner het me wel. Ja, het is allemaal nog vaag, maar... Ja, nou, zeg het maar. Het doet me denken aan een... Aan een grote, ja, een, een soort controlekamer. Controlekamer? Waar? Ja, dat weet ik niet. Maar ik was daar met anderen. Ja. Met tientallen anderen. We zaten allemaal aan controletafels. Ja, ja zo was het. Uh, wat controleerden jullie dan? Ja, dat herinner ik me niet. Er werden bevelen gegeven en dan haalden we hendels over. En een van die manipulaties bracht altijd dat geluid teweeg. Was dat in een ruimtevaartuig, Frank? In een vliegende bol misschien? Een vliegende bol? Ja, zo'n Martiaanse vliegende bol. Zo een als je gezien hebt op de top van de piramide in dat kanaal in de Argira-woestijn. En later op een van de piramiden in het zonnemeer. Nee, nee, dat was het niet. Ah. Ik herinner me wel iets van een bol, maar dat ja? was een heel grote. Dat was een heel leger mensen nodig om hem te bedienen. We woonden er zelfs in. Nou, Dan moet hij wel reusachtig groot zijn geweest. Ik moet hier eens even goed rondkijken. Ja, doe dat. Komt het vertrekje misschien bekend voor? Ja. Ja, ik ben hier al eerder geweest. Tenminste, in een vertrek dat precies op dit vertrek leek. Er waren ook bedden in, net als deze hier. Waar was dat dan? Dat was onze slaapkamer. Ja, ja als we niet werkten, dan sliepen we in net zo'n kamer als deze. Ah, als je niet werkte? Ja, aan die controletafels. Ah. Oh. Nou, kijk maar eens goed rond. Misschien zie je nog meer wat je bekend voorkomt. Of wat je aan iets herinnert. Ja. Ja, langzamerhand komen we weer van alles voor de geest. Dat luikt daar. Leidt dat naar beneden? Ja. ja. Maar het is nu gesloten. We krijgen het niet open. Chef Morgan en Jimmy Barnett zijn nog door naar beneden gegaan. Direct daarna gingen dicht. En sindsdien hebben we niets meer van ze gehoord. En uh, die, die, die, die koepel daarboven. Kunt u daardoor naar buiten kijken? Ja, Frank. En ziet het er daar buiten kaal en doods uit? Ja, net als op de maan. Ja, alleen nog ruwer en op veel kleinere schaal. Een asteroïde. Wat? Wat zeg je? Ja, dokter, we zijn in een asteroïde. Niet op een van de manen van Mars? Als mijn geheugen me niet bedriegt, nee. Maar wat moeten wij op een asteroïde doen? Ja, die zijn in de handen van de Martianen. Ze wonen erin. Wat? wat? Ja. ja, en daarom hebt u nooit een Martiaan gezien op Mars... Ze zetten bijna nooit meer aan voet op hun planeet. Maar ze brengen bijna al hun tijd door in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. Ja, maar hoe komen ze aan die asteroïden? En hoe kunnen ze erop leven? Ze leven dan niet op, meneer Mitchell, ze leven daarin. Ah. Bedoel je dat onder de vloer van dit vertrek. dat ergens daar beneden, onderaan die trap. een Martiaan woont? Ja, dat is zo goed als zeker. Ik meen begrepen te hebben dat in iedere asteroïde op zijn minst één Martiaan woont. Oh. En die heeft het commando erover. En de mensen van de aarde? Zoals jij erin was. Wat doen die dan? Oh, die vormen de bemanning. Die bedienen de machines en instrumenten. Een bemanning? Je spreekt alsof het een vaartuig was. Dus dat is het ook, meneer Mitchell. Een enorm ruimtevaartuig. De Martianen verstaan de kunst om deze dingen door de ruimte te sturen. Aha. Dat verklaart heel wat. Reizen ze op gezette tijden naar de aarde, Frank? Dat weet ik niet. Hoezo? Omdat Jeff Morgan en Jimmy Barnett precies zo'n ding als jij beschrijft boven de aarde hebben zien hangen. Grote ruimtevaartmoederschepen voorzien van een aantal vliegende ballen die op aarde landen... een deel van hun bemanning daar afzetten... en dan terugkeerden naar het moedervaartuig. Daar weet ik niks van, dokter. Ja, maar je bent toch aan boord van zo'n ding geweest? Ja, dat meen je tenminste. Jazeker, maar eh, ik herinner me niet dat ik er ooit mee in de buurt van de aarde ben geweest. Uh, ik denk wel niet dat ze je daarvan op de hoogte zouden hebben gesteld. Wist je ooit waar je heen ging? Nee, eigenlijk niet, dokter. Ik deed op mijn beurt mijn werk aan het controlebord en sliep in een vertrek als dit... Ja, dat is alles wat ik me er duidelijk van herinner. Ja, nou, ik kijk er nog eens terdege om je heen. En probeer je je nog meer, of je je nog meer kunt herinneren. Goed, he? oké. Hm. Martianen die op asteroïden wonen. Ja. Zullen er hier ook in zijn? Ja, weet ik het. Welke zekerheid hebben we overigens dat Frank het precies weet? Hm. Wat hij vertelt klinkt anders wel aannemelijk. Bovendien weet hij precies hoe het er buiten uitziet zonder naar buiten gekeken te hebben. Ja, maar, maar nou iets anders. Hoe zou het dan met Jeff en Jimmy zijn? Ja, daar heb ik ook al aan gedacht, Mitch. Het is zeker al twee uur geleden dat ze die trap zijn afgegaan. Inderdaad. Zouden ze misschien Martianen tegen het lijf gelopen zijn? En zo ja, wat zou er dan met ze gebeurd zijn? Met Jeff en Jimmy bedoel ik. Durf er nauwelijks aan te denken. Gelijk wij later te weten kwamen, waren Jeff en Jimmy de trap afgedaald... en uitgekomen in een ruime, goed verlichte hal uitgehouden in de rots waaruit de asteroïde bestond. Aan het andere eind van de hal zagen zij een lange gang. Ze liepen deze in en hoorden tot hun verbazing... hoe zij opeens werden aangesproken door een stem. Die stem wees hun de weg naar een deur. Deze ging open en liet een klein vertrekje zien... dat Chef voor een luchtsluis hield. De stem nodigde hen uit... ...naar binnen te gaan, wat ze enige aarzeling ook deden. Daarop ging de deur achter hen dicht. Jimmy was bang dat Jeff en hij netjes in de val waren gelopen. Nou, komt er nog wat van? Uh, Waar is die andere deur nou? Hallo. Hallo. Ja, zie je wel, wat heb ik je gezegd? We hadden nooit die deur in moeten gaan. Ah, hij sprak toch de waarheid. Ja, ja, de waarheid, maar wie is die, hij? Kom binnen, doe net of je thuis bent. Uh, kom binnen. Jim. Ja, ja. Maar waar uh, zit die vent? Ik dacht oh. dat die hier zou zijn. Nou, misschien is hij hier ook. Maar met hier te blijven staan, schieten we niet op. Kom dan maar mee. Wees nou maar voorzichtig, Jeff. Misschien staat hij achter die deur. Klaar om ons neer te staan als we een voet over de drempel zetten. Nou, u denkt wel, uh, oh. Over mij. Oh. Die nog een kwaad zou kunnen doen. Schrikken we dood. Oh. Wacht even. Even de deur sluiten. Oh. Oh. Bent u dezelfde die met ons sprak toen we nog buiten stonden? Zeker. En het is me waar genoegen persoonlijk met u kennis te maken, Captain Morgan. Dank u. Maar wie bent u? Dat zei ik u toch al? Flynn. Paddy Flynn. Dat weten we, maar uh, wat doe jij hier eigenlijk? <laughs> wat een idiote vraag. Wat zou een mens hier wel doen? Hè? Maar uh, u is toch niet aangepast? Hoor? Nee, captain. Daarvoor heb ik te veel wilskracht. De Martianen hebben wel hun best gedaan, maar ik lacht er ze gewoon uit. Een knappe kerel die mij aangepast krijgt. Ja, maar wat doe je hier dan? Op een asteroïde? Dit is immers een uh, Martiaanse asteroïde, niet? Jazeker. Of eigenlijk moet ik zeggen, het is er één geweest. Een geweest, Ingewezen. Ingewezen, Zo, zegt u? Ja, de Martianen denken dat ze het ding nog in hun macht hebben, maar eh, daarin vergissen ze zich lelijk. Zo, en wie heeft het dan in zijn macht? Wij met z'n tweeën. Wie? Jack Evans en ik. Twee man maar, ja. niet meer. Oh, dan is er dus niet veel nodig om dat ding te besturen. Ja, toch wel. We hebben allerlei instrumenten. Ja, zoiets heeft u nog nooit gezien. In de eerste plaats is daar de centrale controlekamer. Ja? De sturing, snelheid en koers worden van daaruit geregeld. Oh, dat is nog een... Grootvaartig bedoelt u? Ja, zeker. Er, er voert het een vloot van die vliegende bollen mee, zoals wij op Mars hebben gezien. Ja. Oh. En komt deze asteroïde ooit dicht bij de aarde? Tot dusver is ze er, er nog nooit heen geweest, maar dat zal spoedig wel het geval zijn. Hoezo? Nummer 724 is maar één van een hele vloot asteroïden die op weg zijn naar de aarde. Wat? Ja, de invasievloot. Die de... de... de... de... zijn wij hier? Jack en ik willen graag terug naar de aarde. Ja. Dit is de enige kans om ooit nog een thuis te komen. Uh, meneer Flynn. Oh, zeg maar, Paddy. Oh, nou, Paddy dan. Jij moet me die hele geschiedenis van Havel tot gracht vertellen. Ja, alsjeblieft. Het zal even tijd kosten. En ik dacht dat jullie zo'n honger hadden. Jawel, jawel, jawel. Ik ga van honger, maar... Eh, nou, goed, maar. dan zal ik jullie alles vertellen onder het eten. Ja, dat is best, maar eh, er zijn er dan drie anderen die bij ons horen, boven in die cel. Oh, dat is helemaal geen cel. Dat is een slaapkamer. Voor aangepaste natuur. Ja. Waarom hebben ze ons daar dan neergestopt? Ja, we moesten jullie toch ergens onderbrengen? Zijn dokter Matthews, Steve Mitchell en Frank Rogers ook wakker? de dokter en Mitch in elk geval, ja. Mm -hmm. Waarom zijn zij dan niet met jullie mee naar beneden gekomen? Ja, in de eerste ja, ja, ja. plaats omdat niemand van ons enig vermoeden had... waar die trap heen zou leiden. Of nee, ja, ja. wat we beneden zouden vinden. Oh, ja. ja. En in de tweede plaats omdat Frank Rogers aangepast is... en de dokter hem daarom niet graag alleen laat. Oh, ja. ja, maar meneer Rogers, dat is anders een aardige fan. Ken jij Frank dan? Ja, moest hem inwerken. Oh. Hij werd opgeleid tot bemanningslid van een asteroïde. Eh, uh, Waar? In de stad, in het Zonnemeer. En daar is de centrale opleidingsschool. Alle personeel dat van de aarde naar Mars wordt gebracht... brengt daar een zekere tijd door alvorens ja, een, een vast beroep, zal ik maar zeggen, te krijgen. Oh, ja. Zeg, uh, zijn er hier veel soorten beroepen? Oh ja, honderden. Werktuigkundigen, landbouwen, bouwvakken, bij de. Voor wie werken die allemaal dan? Voor de Martianen natuurlijk. Nee. <laughs> ik dacht dat jullie dat onder de hand wel wisten. Zeg, wat zijn dat uh, voor wezens, die uh, Martianen? Ja... Ja, wat nou, ja... Als ik dat wist, dan zou ik het je met alle plezier vertellen, maar... Ik kan je wel zeggen nou, ja, ja. dat er één aan boord van deze asteroïde is. Ja. Uh, waar? Dat kan ik je niet zeggen. Hoe Jullie moeten me vertrouwen. Huh? En nou, die anderen die ja. nog boven zijn op de slaapzaal... Zijn jullie er zeker van dat ze nog wakker zijn? Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja behalve misschien Rogers. Oh, ja, die Rogers. sliep nog toen we weggingen. Maar intussen is hij waarschijnlijk ook wakker geworden. Hmm. Dat komt er eigenlijk ook niet op aan... De dokter en Mitchell kunnen hem wel naar beneden dragen. Oh. Hij weegt, dus nee. niet veel. Nee. Uh, wat moeten we doen? Ze gaan halen? Nee, zoveel moeite hoeven jullie niet te doen. Oh. Ik zal ze zelfs naar beneden laten komen. Hoe? Nou, gewoon, eens te praten en vragen naar beneden te komen. Oh, oh en uh, waarom heb je niet met ons gesproken, toen wij dan nog boven waren? Ja, ja, ja ik ben het van plan geweest, Captain, Jack en ik hebben een massa te doen. Ik moest naar een ander punt van het vaartuig en ik had er dus geen tijd voor. Oh. Daarom heb ik het luik van het mangat maar opengemaakt... in de hoop dat jullie dan vanzelf wel naar beneden zouden komen. Ja, maar we waren er nog niet door of het luik ging weer dicht. Oh, ja, dat kan. Vaak moeten alle luiken gesloten worden. Oh. Een voorzorgsmaatregel dat onze lucht niet ontsnapt. Oh, okay. Maar enkele ogenblikken voordat ze dicht gaan, wordt er altijd een waarschuwingssignaal gegeven. Is hè? dat laten wij dat we hoorden? Je schrikt je dan, nou, roboer. Ja, dat was het. Als je me nu even wilt excuseren, dan ga ik ze oproepen. Uh, mogen wij meegaan, ja. dan was ik. Hè. We moeten in de kamer hiernaast zijn. Oh, ja. Vandaar regelen we praktisch alles aan boord. Kom oh. in, Jim. Ja, kijk goed dat je doppen, Kijk maar, ik vertel die vent voor geen haar. Jij wel? Ik weet het nog niet. Nou, komen jullie nou? Dan blijven jullie achter. Ja, maar ja. komen. Kom maar dan. Men kan zich de verbazing van Mitch, Frank en mij voorstellen... toen plotseling in het vertrek waarin wij ons bevonden... eerst de stem van Paddy Flink klonk... en daarna die van Jeff en Jimmy... die ons zeiden de trap af te dalen en naar hen toe te komen. Toen wij daarop antwoordden dat wij niet wisten hoe we het luik in de vloer moesten openen, ging het weer vanzelf op. Op aanraden van Jeff namen wij onze ruimtekostuums mee, daalden de lange wenteltrap af en liepen door de hal en de lange gang, totdat wij aan de deur kwamen waarachter wij onze vrienden zouden aantreffen. Frank, die blijkbaar iets eerder in deze of soortgelijke asteroïde was geweest, ...herinnerde zich voor en na van alles. Wat stond hem nu voor de geest... ...dat hij in aangepaste toestand een tijd had doorgebracht... ...in een van die bestuurbare, vliegende rotsblokken. Toen we bij Jeff en Jimmy in de kamer waren gekomen... ...waar een maaltijd voor ons klaar stond... ...waren zijn herinneringen aan die tijd in ruime mate teruggekomen. Ja, nu herinner ik me dat allemaal weer. Dit is niet zomaar een asteroïde, het is een vliegende stad... Ik meen dat er wel 100 of nog meer mensen in wonen. 150. Ja, het zijn allemaal aangepaste mensen die een speciale opleiding hebben gehad om dit soort dingen te besturen. Ze hebben geleerd alle hendels en knoppen te bedienen volgens de instructies die ze ontvangen. Ja, alleen kan ik me niet herinneren van waar die instructies uitgaan. Vanuit een vertrek als dit hier. Ik deel hier zelf de instructies uit. Zo? Ja. Waarom niet? Natuurlijk krijg ik ze vooraf weer van elders. Hè? Maar van waar dan? Ja, van een plaats die je het centrale zenuwstelsel zou kunnen noemen. Wat? Uit het inwendige van deze asteroïde? Ja. Ja, maar wie geeft jou die instructies? Ja, wie? Nou, de Martiaan die het bevel voert over dit asteroïdevaartuig. Maar waar is die dan? En hoe ziet hij eruit? Lijkt hij op een mens? Ja, daar weet ik allemaal niks van. Ik weet niet eens of ik moet spreken over een hij of een zij. Wat, ja, nou? Wat nou? En kun je dat dan niet uit uh, het zijn of haar stem opmaken? De stem klinkt snijdend hoog. Je zou ze vrouwelijk kunnen noemen. Ja, maar, maar wat ze zegt, en de manier waarop, is positief, mannelijk. Ja, hij geeft uitsluitend bevelen. Uh, en waarom denk je dat hij zich aan boord van dit vaartuig, zoals jij het noemt, bevindt? Omdat er hier één vertrek is waar niemand van ons ooit in geweest is. Maar, waarom niet? Je kunt er niet in. Omdat je daar volkomen duidelijk wordt gemaakt dat je er niet in mag. Op straffen van de dood. Ja... Dat herinner ik me... Ja, overigens is het niet nodig de mensen te zeggen dat ze er niet in mogen. Omdat eenvoudig niet te ontdekken is hoe je erin zou kunnen komen. Maar hoe weet je dan zo zeker dat zich iemand achter die deur bevindt? Nou ja, het is algemeen bekend dat in iedere asteroïde een Martiaan woont. Ja. Er zijn er die beweren dat er meer in wonen, wel, wel twee of drie... Ze geven instructies aan vertrouwenspersonen zoals Jack en ik. En komen die Martianen nooit uit hun woonvertrekken? Nou, ik heb nog nooit horen vertellen dat dat gebeurd is. Wil je daarmee zeggen dat ze hun hele leven lang daar binnen opgesloten zitten? Ja, dat, dat weet ik niet. Maar, maar, maar hoe leven ze dan en waarvan? Daar weet ik ook ja. niets van. Ja, nou wat daarover hebben, waar leven jullie eigenlijk van? Waar komt jullie voedsel vandaan? Van Mars? Alle voedsel hier aan boord is uh, afkomstig van Mars. Oh, ja. Wanneer onze voorraad begint op te raken, nou ja, dan gaan we naar mars blijven in de buurt rondcirkelen... en sturen een aantal vliegende bollen omlaag om nieuwe voorraad te halen. Dan wisselen we meestal ook van bemanning en komt er nieuw personeel aan boord. Waarvoor dient dat nou weer? Omdat u eenmaal geen mens voortdurend aangepast blijft, nietwaar, Perry? Ja, dat is de reden. De aanpassing vervaagt langzamerhand, hè. Maar voordat die helemaal verdwenen is, gaan de mannen terug naar het Zonnemeer. Ja, voor een herhalingscursus, om het maar zo te noemen. Maar in sommige Aha. gevallen verdwijnt de aanpassing helemaal en wordt de persoon in kwestie er immuun voor. Ja, dan wordt je de keus gelaten om ofwel met de Martianen mee te blijven werken... ofwel te werk worden gesteld in de werkplaatsen. Dwangarbeid dus, of voor mijn part slavernij. Hoeveel van dit soort mensen zijn er wel? Honderden. Oh, en jij, Perry, hebt er dus de voorkeur aan gegeven met die Martianen mee te werken? Ja, als je dat doet, word je reusachtig goed behandeld, weet je. Oh, en waarom behandel je ons dan zo goed? Wij zijn beslist niet op de hand van de Martianen. Nee, zeker niet. Om in de waarheid te zeggen, Captain. U heeft een rebel voor u. Een rebel? Wat zeg je? Ja. Zolang ik inzag dat er toch geen kans bestond om naar de aarde terug te keren. Nou ja, deed ik maar wat mij werd opgedragen. Maar nu krijgen we de invasie. Een hele vloot asteroïden is gereed om naar de aarde te vertrekken. Oh, ze zijn oh. dus nog niet onderweg. Nee. Maar in dit moment verwachten we het startbevel. En hoeveel van die asteroïden telt die vloot wel? Nou, tientallen. Honderden zelfs, denk ik. En het is de bedoeling dat alle die zich aan boord ervan bevinden op aarde landen. Oh nee, normale mensen zoals ik mogen dat niet. Alleen een aantal speciaal aangewezen, aangepaste mannen zullen aan land gaan. Wat moeten die dan doen? Ja, dat weet ik niet. Dat hebben ze me niet verteld. Maar wat is er dan met die rebellie, met die opstand? Krijgt de indruk dat alles precies zo verloopt als die heren Martianen dat graag willen? Kijk, daar spelen jullie... Nou, een rol in huh? Oh, wel bedankt. Welk verschil maakt het uit? Of wij er zijn of niet? Ja. Oh, zeg, ik moet jullie even alleen laten. Waar ga je heen? Dat geluid. Dat betekent dat in de vierde afdeling de lucht ververst moet worden. Dat is praktisch iedere uur het geval. Daar moet ik bij zijn, want die lui daar beneden kunnen niets doen als ik het hun niet verveel. Ja, excuseert u me even, ik ben zo terug. Waar, waar gaat hij nou heen, Frank? Dat weet ik niet, dokter. Ik herinner me niet dat ik ooit zoiets heb meegemaakt. In elk geval, hij is weg. Ja, zegt ook. Wat denk jij van die hele geschiedenis? Nou, ik weet niet wat ik ervan denk, moet, chef. Denk je dat hij de waarheid spreekt? Speciaal over die rebellie bedoel ik. Daar zou ik geen heet op durven doen, Mitch. Nee, nee. La, luister, daar. dan heb je dat enkele koor weer. Nee? Oh, hoor je het ook? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat is toch geen koor? Nee. Hoor ja, dat gezang nog. Jim, hè? Nee, Jeff, nee, nou stop houden. Precies zoals de vorige keer toen dat vreemde lawaai begon. De... Wat is dat? Die muur. Wat die... Kijk, die muur eens. Oh, schijn was smer. Wat is dat? Wat gebeurt er? Jimmy, Laat me daaruit! Jimmy, stop het Jimmy, ja, verliet! Is, is er met die muur aan de hand? Groei! Je kunt er dwars doorheen kijken. doorheen zien, hij smelt weg. Hij lost zich voor ons in oh. het niet op. Blijf zitten, Mitch, blijf zitten. Kom maar niet te dichtbij. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Finaal verdwenen. De hele muur in het niets opgelost. Hoe kan dat al? En wat is dat voor een, een ruimte? Het lijkt wel een reusachtige controlekamer. Dat hey, is En wel die kerels voor Overal. Aan die tafels. Wie zijn dat? Zater, Jimmy, zater. Dat ze ons niet in de gaten krijgen. Geef niet. Je hoeft er maar eentje deze kant op te kijken. We zijn erbij, gloeiend. Zegt die ruimte jou iets, Frank? Jazeker, dokter. Wat is dat dan? Ik heb ook in zo'n vertrek gewerkt. Met zo'n maar als die, als die mannen daar. Ja, maar wat doen ze dan? Kijk nou eens, kijk nou eens, er komt er eentje op ons af. Blijf op je plaats. Ja. Verroer je niet. Uh, uh. Uh. Hij oh. gaat weer weg. Maar hij, hij kwam recht op ons af. Ja. Uh. Hij moet ons gezien hebben. Blijkbaar. Ik denk dat ik hem nog liever niet zag. Waarom? Weet ik niet. Wacht hem maar aan, Peddy, Niet aan mij. Wacht eens aan van. Nou ziet hij ons. Hij kijkt ons aan. Ja, hij komt terug. Waarom komt Penny niet terug? Penny, Penny! stil tot! Dat... Nou is hij bij ons. Hij staat stil. Hé, hey, vriend. Blijft er niet zo staan staren, hè? Als je wat te zeggen hebt. zeg het dan. Wat zijn uw orders? Huh? Orders? Uh, wij? Wij hebben geen orders. Wie is U? Ik vraag u, wie bent u? Heb uw orders ontvangen en begrepen? Orders ontvangen en begrepen. Maar niemand heeft hem toch wat gevolen? Nou, daar hij zich weer om en gaat weg. Is hij nu gek of zijn wij gek? Hé, hey, jij daar! Wat, jij, jij daar. Maar, wat is dat toch? Hij is naar nog stokdoof ook? Ja. Of anders vond hij het niet nodig zich iets van ons aan te trekken. Ja, ik ben er toch niet zo zeker van dat hij ons heeft gezien. Maar dokter, hij keek ons recht in het gezicht recht. Maar, waarom kom je dan niet dichterbij? En van wie kreeg je die bevelen? Je doet het toch precies alsof je inderdaad van iemand een bevel had ontvangen. Maar waarom zouden wij niet naar hem toe gaan? Ja, huh? wat? Huh? Ja, als we naar hem toe gaan en hem op de schouder kloppen... dan moet hij wel notitie van ons nemen, niet? En dan? Ja, Mitch, laten we dat doen. Ja, nee, en wat gebeurt er nou als die muur zich ineens gaat hersteld? Hè? Terwijl we allemaal aan de andere kant staan. Hè? We hoeven niet allemaal te gaan. Nee, we gaan samen tot daar waar de muur moet zijn... en dan gaan Mitch en ik verder... en jullie blijven aan deze kant staan. Maar als ze zich toch niet met ons willen inlaten, waarom we wel die moeite doen? Dan kom vooruit, Jimmy. Kom mee en zwam je ja. oh. Oh. Wat is er? Oh. Wat is er? De, de, wat er is er? Er is hier een muur. Wat zeg je? Ja, dokter, een stevige muur, al is hij onzichtbaar. Kom maar eens hier en voel hem met je hand langs. Vertorie, er is een muur. Een uh, onzichtbare muur? Nee, maar dat is geen muur. Dat is een reusachtig televisiescherm. Driedimensionaal, stereoscopisch. En in kleuren? Ja. Oh. Zo natuurgetrouw dat we allemaal met smaak zijn ingelopen. Ja, maar, Jeff... Tegen wie had die opzichter, of wat hij dan ook was? Tegen wie had hij het dan? Hé, He? kijk ons toch aan? Nee, nee, nee, nee, dat leek maar zo. Hoezo? In werkelijkheid keek hij natuurlijk naar de camera die zijn beeld opnam. Daardoor leek het voor ons alsof hij ons aankijkt. op! Het ja, ja, is dat schermje ja, achteruit, Jed! Ja. Blijf er die muur vandaan! Beeldverdrijf. Nou is het weer gewoon een muur. Ja, zo stevig als een rotsblok. Waar zou dat scherm van gemaakt zijn? Van een rotblok. Ja, maar hoe kan die dan een beeld te zien geven? Je zou verwachten dat hij daartoe van glas moest zijn, zoals een normaal televisie. Het ja, ja. is toch immers geen normaal televisiescherm, dokter? We hebben toch immers ook niet met normale mensen te doen. Als je goed kijkt, kun je van op enige afstand de vorm ervan onderscheiden. He? En u het zegt, ja. Ja. Ja. ja. Het is een beetje ja. donkerder dan de rest van ja. de muur. Ja, dat we hey, dat, dat niet eerder gemerkt hebben. Ja. Ik vraag me af welke andere verrassingen ze nog voor ons in petto houden. Oh. Ja. Oh, had ik nou maar niks gezegd. Oh, nee, nee, nee, het is Paddy die terugkomt. Oh, oh gelukkig is het dat niet. Ja, het spijt me dat ik jullie zo lang alleen moest laten. ja, er zijn nog eenmaal bepaalde dingen die op tijd gedaan moeten worden. Ja, ja, ja. Je weet hoe dat gaat. Ja, wisten we maar hoe het gaat. Hè? Als jij van plan bent, ons weer eens op een van je goocheltrukkies te onthalen. Waar is je dan stand al even wil je? <lacht> goocheltrukkies? Uh, ja, Jimmy wil gelukkig... zeggen, Paddy, dat even nadat jij was weggegaan, die muur daar verdween... om plaats te maken voor een groot driedimensionaal dimensionaal ja. Oh, dat. Oh, dat, heel gewoon zeker hè? Nou, alleen maar televisie, anders ja. niks. Anders een klik in kleuren, drie-dimensionaal, de grootte van de hele muur. Hebben jullie zoiets nog nooit gezien? Nee, hoe zouden we? Oh, ik dacht dat televisie ook op aarde iets heel gewoons was. En dat jullie ze zelfs in jullie ruimtevaartuig de pionier hadden Ja, ja dat op. hebben we ook. Maar ons grootste scherm is maar één vierkante meter groot. En geeft ja. een vlak tweedimensionaal beeld. <laughs> Daar hoor ik van op, dat moet ik zeggen. Oh. Ik dacht dat er de laatste jaren ook aardige geweldige technische vorderingen ja, waren gemaakt. gemaakt. Dat hangt er maar vanaf wat je verstaat onder de laatste jaren. Nou ja, om precies te zijn. Zij dat ik er weg ben. je dat wanneer is dat? Ja. ja, dat is nou juist zo gek. Dat kan ik me niet herinneren. Zo, maar je zult je toch wel iets van herinneren, hè? Ja, zeker. Nou, nou wat dan? Nou, nou. Waar woonde je het laatst? In Ierland. Waar eigenlijk? Uh, Dublin. Oh, heel zeker schijn je daarvan niet te zijn, hè? Ja, er is ook zoveel gebeurd sinds ik weg ben. Mijn geheugen laat me wel eens wat in de steek, weet Nou, je. zo erg hoeft het je toch niet in de steek te laten, hè? Nou, als jij zo lang in een asteroïde door ons zonnestelsel had rondgezwerven als ik... zou jouw geheugen je ook af en toe in de steek laten schijnen. Ja, schuurt. goed, maar je zult je toch zeker wel iets van je leven op aarde herinneren, Paddy. Oh ja, vooral wanneer ik ga slapen, duiken allerlei herinneringen op. Ja, maar, maar soms weet ik niet zeker of ik me iets herinner, of... Of dat ik droom. En waar droom je dan van? Van groene velden. Ja, op Mars bestaat zoiets niet. Groen, dat is zo'n wondermooie kleur, hè? En die vind je op Mars niet. Tenminste, niet dat groen als, als op de aarde. Zo. Dus jij herinnert je Dublin als een groen weideveld? Stil toch, Tim. Nou, straks zegt hij nog dat die bloemetjes plukte piccadilly suikers. Ja, Het lijkt me allemaal zo lang geleden. Groene velden behoren tot mijn vaagste herinneringen, maar... Maar tevens tot mijn levendigste dromen. Ja, herinner je je nog iets anders? Ja, een spoorbaan. Welke lijn? Die ik heb helpen aanleggen natuurlijk. En we waren met honderden. Uh, Mike met en Jim Dollar en Pat Murphy en een massa andere. Ja, gekke. Ik herinner me wel hun namen, maar hun gezichten kan ik me niet meer voor de geest halen. Waar legden jullie die spoorlijn aan? Dat weet ik niet meer. Ik weet wel nog dat, dat we in een speciale trein woonden... Telkens, als er weer een eindspoor gelegd was, dan reed onze trein weer verder. We bleven constant bij het eindpunt van de baan. Ja, ik had het toezicht op het grondwerk. Oh. En jullie snappen wel, de ondergrond waarop de rails werd gelegd moet eerst geëffend worden. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat voor soort gereedschap gebruikten jullie daarbij? Nou ja, houwelen en schoppen en dynamiet. Geen bulldozers? Huh? Oh, blijkbaar heeft u nog nooit van bulldozers gehoord. Ja, u had zeker nog nooit van televisie gehoord voordat je de aarde verliet, hè, weet ik. Ik geloof het niet. Ach, je weet hoe dat gaat. Oh. Ik vind die dingen hier nou zo gewoon. En... Ja, ja, dat je natuurlijk denkt dat je ze je hele leven om je heen hebt gehad. En de, de machine die jullie trein trok, hoe noemde je die? De locomotieven, bedoel je? Ja, ja. De, de, was dat een, uh, uh, een, een stoomlocomotief? Ja, natuurlijk, wat anders. Vertel me eens, Heb je ooit van dieseltractie gehoord? Nee, die naam heb ik nooit gehoord. Uh, van een uh, helikopter. Ook niet. Van atoomenergie? Nee, dat is ook een onbekende klank voor me. Ooit gehoord van Marconi? Nee. Hm. Van uh, oh. uh, Einstein? Ook niet. Van Abraham Lincoln? Ja. ja, die naam komt me bekend voor. Abraham Lincoln. Uh, was dat niet in Ier? Nee, een Amerikaan. Oh. Amerikaan is het. Ben je ooit in Amerika geweest? Dan zeg eens wat bij die... Zeg, wat scheelt hem nou? Hij kijkt niet zo raar uit zijn oog. Ja. A Amerika. Toen je aan de aanleg van die spoorlijn werkte... Ik kan... Ik kan... Daar heb je het. Wat? Dat signaal. Moet weer even weg. Ik wil verroepen. Moet antwoorden. Nou direct. Waar ga je nou heen? Ik kom afstands terug. Blijf jullie hier. Ik ga niet weg uit dit vertrek. Is die weer een muur naar het Dan zal ik hem. Dokter. Wat zeg jij van hem? Ja, dokter. Geloof je dat hij zich werkelijk iets... ...van de aarde herinnert. Ja, zeker. Maar de tijd waarover hij het heeft... ...ligt zo ver achter ons dat het haast een wonder is... ...dat hij er zich nog iets van herinnert. Hoe bedoel je? Nou, ik geloof dat hij heeft gewerkt aan een spoorlijn... ...in de Verenigde Staten. Kom je daar zo bij? Nou, door de termen die hij bezigde. locomotief en spoorbaan. Maar er zijn toch ook spoorwegen in Ierland? Jawel, niet? want daar spreekt men niet van locomotief... ...maar van machine. En niet van Baan, maar van lijn. Ja, maar wie heeft er nou ooit gehoord dat een spoorlijn met houwelen en schoppen wordt aangelegd? Oh, dat deed men in de negentiende eeuw. Je kunt bijna zeggen dat ze met uh, blote hand werkte. Dus dan zou alles wat hij zich van de aarde herinnert, zeker honderd jaar geleden, zijn voorgevallen? Juist, ja, precies. Wil je daarmee zeggen dat hij al die tijd hier op Mars is geweest? Ja, Jimmy. Als je niks zegt, dan komen we straks nog uh, jullie Cesar tegen. En hij hoopt nog steeds dat hij terug kan gaan naar de aarde. Nou oh Ja, dat haalt hij natuurlijk nooit. Jullie weten wat er gebeurt zodra hij een voet op aarde zit. Dan, dan heeft hij opeens zijn werkelijke leeftijd. Ach, arme bliksem. En hij verlangt er zo naar. En die, eh, die andere hier aan beurt, hoe oud zou je die wel zijn, denk ik? Ja. Jimmy. Oh, daar is hij. Ja. Zo, het is zover. Nu is het aanpakken. Waarom? We gaan op weg. We gaan ons bij de hoofdvloot voegen. We gaan terug naar de aarde. Naar huis. Ja.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 Régis Léon Pauvre.